Ga naar mama toe, maar eerst wat drinken op de hoek. Het meisje dat vannacht bij mij zal zijn, die wacht op mij, mijn meisje voor één nacht. De vrouwen die ik kende in mijn leven Die wilden met mij in de huwelijksboot Dus vlucht ik in de armen van mijn moeder Want daar zal ik blijven tot mijn dood Ik moet naar huis toe, gaan naar mama toe Maar eerst wat drinken op de hoek Het meisje dacht vannacht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 Meisje dacht vannacht, bij mij zal zijn Die wacht bij mijn me, meisje voor één nacht